Nijmegen wordt socialer en economisch sterker. Een stad met ruimte en aandacht voor iedereen. In Nijmegen kan iedereen op een gelijkwaardige manier meedoen met een betaalde baan, vrijwilligerswerk, vrije tijd of op school. Mensen hebben de regie over hun eigen leven. Participatie en eigen kracht betekenen wezenlijk iets anders dan zoek het verder zelf maar uit. Nijmegen loopt voorop in Nederland bij de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Alle openbare ruimte zijn goed toegankelijk. Ieder kind heeft een eerlijke kans om goed te kunnen leren op school en te ontdekken wat zijn of haar passies zijn. Ongeacht het inkomen van hun ouders, mogen kinderen groot dromen over hun toekomst. Goed onderwijs is de drijvende kracht achter de ontplooiing van mensen en de ontwikkeling van Nijmegen. Groene schoolpleinen en natuurspeeltuinen zijn vanzelfsprekend in het straatbeeld. Door verschillende pilotprojecten is precies bekend welke ondersteuning het beste werkt, om mensen aan een baan te helpen. Mensen die een baan verliezen, treffen een goed sociaal vangnet, met als uitgangspunten vertrouwen, wederkerigheid en positieve stimulering. In de zorg staat de hulpvraag van mensen centraal. Daarom kijken we breder dan alleen het genezen van de patiënt. Er is oog voor alle facetten van het leven waar mensen mee te maken hebben. Bijvoorbeeld op de vlakken van werk, inkomen, wonen, leefomgeving, gezondheid, welzijn en onderwijs. Voor mensen die het nodig hebben is er een persoonsgebonden budget om eigen regie op de zorg te houden. 1.1 Participatie en werk De economie trekt aan. GroenLinks vindt het belangrijk dat alle Nijmegenaren dat merken. Het aantal mensen in de bijstand neemt toe. Het is belangrijk dat minder mensen in de bijstand raken of... Als dit toch gebeurt, er eerder uitkomen. We gaan daarbij uit van een positieve benadering, vanuit het vertrouwen dat mensen graag zelf in hun inkomen willen voorzien en hiervoor hun best doen. Wanneer mensen ondersteund worden bij het zoeken naar werk, kijken we samen met hen wat hierin het beste werkt. GroenLinks zet in op betere begeleiding vanuit de bijstand naar werk of studie. Een vast contactpersoon zorgt voor meer inbreng van de werkzoekende. ...die zo maximale regie kan houden over zijn of haar traject. Het is van belang dat er goede voorlichting komt over alle voorzieningen... ...die het zoeken naar werk makkelijker maken, zoals kinderopvang. We willen dat de gemeente openstaat voor experimenten... ...en de uitstroom naar werk beter gaat monitoren. Zo kunnen we leren wat werkt en wat beter kan. Speciale aandacht op de arbeidsmarkt gaat uit naar jongeren vluchtelingen en ouderen. Zij mogen rekenen op extra inzet van de gemeente om hun kansen op betaalde arbeid te vergroten. Onze actiepunten 1. Er komen experimenten op het gebied van inkomen en werk om mensen op basis van gelijkwaardigheid, positieve stimulering en vertrouwen aan betaald werk te helpen. 2. Met het bedrijfsleven maken we afspraken over het in dienst nemen van jongeren, ouderen, mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond, personen zonder startkwalificatie en personen met een handicap. 3. Er wordt intensiever ingezet op om- en bijscholing van uitkeringsgerechtigden voor kansrijke sectoren en beroepen, zoals logistiek, schoonmaak, techniek, de bouw, ICT en sector zorg en welzijn. Dit kan met tijdelijk behoud van uitkering. Er komen afspraken met lokale onderwijsinstellingen voor omscholingstrajecten. 4. De gemeente ondersteunt maatschappelijke initiatieven waarbij bewoners hun eigen netwerk en ervaring inzetten om werkzoekenden aan een baan te helpen. 5. Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, komt er betere afstemming tussen opleidingen en beschikbare banen. Hierbij is in het bijzonder aandacht voor het mbo en jongeren met een migrantenachtergrond. 6. Er komt een proefproject om samen met een particuliere investeerder maatschappelijke problemen aan te pakken. De Social Impact Bonds. 7. Onderzocht wordt... Of en wanneer de gemeente zelf, maatschappelijke stages, leerwerkplekken en banen voor jongeren, bijstandsgerechtigden en voor Nijmegenaren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kan aanbieden, in plaats van dit uit te besteden aan externe organisaties. 8. Mensen met een lichamelijke beperking kunnen overal aan het werk. De gemeente neemt mogelijke obstakels, zoals vervoer, weg. 9. Beschutte sociale werkplaatsen blijven bestaan, omdat het voor sommigen de enige veilige manier van werken betekent. 10. Vluchtelingen krijgen bijscholing en worden klaargestoomd voor een passende baan. De gemeente zoekt samen met Stichting voor Vluchtelingenstudenten UAF financiering hiervoor. 11. Jongeren doen werkervaring op door een vorm van maatschappelijke ervaring zoals vrijwilligerswerk of in stage, en krijgen daarbij goede begeleiding. 12. er worden mogelijkheden voor flexibele bijstand gecreëerd, zodat zzp'ers en flexwerkers met een oproepcontract eenvoudiger bijstand kunnen krijgen over periodes waarin hun inkomen onder het sociaal minimum zit. Wat hebben we bereikt? De gemeente werkt intensief samen met verschillende partijen om statushouders, vluchtelingen met verblijfsvergunning, beter en sneller te kunnen laten integreren en te helpen aan hun baan. Met werkgevers en onderwijsinstellingen zijn twee parten gesloten om onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt, het Techniekpact en het Zorgpact. Ondernemers en aspirantondernemers kunnen met al hun vragen terecht bij het ondernemerspunt van de gemeente Nijmegen. Nijmegen start met een proef om werkzoekenden met een bijstandsuitkering op basis van vertrouwen en positieve stimulering aan het werk te helpen. Zij mogen daarbij ook meer bijverdienen.